9 uur. Dit is Martijn huis met het NOS-journaal. De regering van Slovenië wil het leger inzetten voor het bewaken van de grens met Kroatië. Grote stromen vluchtelingen willen doorreizen naar Oostenrijk en Duitsland. Ze proberen het nu via Slovenië omdat Hongarije de grens heeft gesloten. Maar de Slovenen laten niet meer dan 2500 vluchtelingen per dag toe. Daardoor zitten duizenden mensen al dagen zonder beschutting in de regen. De grenspolitie kan de druk niet meer aan en daarom moet het leger helpen. Verwacht wordt dat het Sloveense parlement er vandaag mee akkoord gaat. De bouwsector zal de komende jaren flink profiteren... van de komst van de grote aantallen vluchtelingen... zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Het heeft berekend dat tot en met 2020 vanwege de grote vluchtelingenstroom... zo'n 50.000 extra woningen worden gebouwd. Zou de bouwsector ruim 5 miljard euro opleveren... ...en zo'n 28.000 banen. Staatssecretaris Dijkhoff waarschuwt vluchtelingen in Nederland met een brief. In een poging hun verwachtingen te temperen schrijft hij dat ze tot een jaar geduld moeten hebben... ...voordat ze duidelijkheid krijgen over hun verblijfstatus. Ook kan het erg lang duren voordat ze een huis krijgen toegewezen. Door een ongeluk op de A12 is het moeilijk om Den Haag met de auto te bereiken... Het Prins Klausplein richting Malieveld is de weg vanuit richting Utrecht helemaal dicht. De ANWB heeft het over een flinke vertraging. Het is niet duidelijk hoe lang de afsluiting op de A12 gaat duren. Het CBS meldt dat het consumentenvertrouwen met drie punten is gestegen en uitkomt op acht. Het is het hoogste niveau in meer dan acht jaar tijd. Mensen zijn meer gaan kopen. In augustus werd 1,4% meer uitgegeven dan in augustus vorig jaar. Consumenten besteden vanwege het mooie weer... vooral meer aan drinken en aan ijsjes. Het weer bewolkt, soms wat regen, ook wat zon... en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-champ. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken. 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En verderop richting Amsterdam bij Knoopendiemen. 10 kilometer na een ongeluk... De rechte rijstroken staan dicht. Op de A6 richting Muiden voor knooppunt Muidenberg, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Noodorp, 8 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Door die file loopt het ook nog vast op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... voor Prins Klausplein 12 kilometer. En na een ongeluk op de A44, Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen, 8 kilometer...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 Dat was Pepsi en Shirley. Dat was Hardek. Ja, in het, uh, aan het eind van het eerste uur hadden we Guus Mellers en uh, Brabant. Breng me meteen even bij het voetbalhals. Uh, Dan hebben we het over PSV natuurlijk met Brabant. Ja. Nou, die speelden gisteren 1-1 gelijk. Maar een uh, concurrent van ze is uh, Feyenoord. En die zijn lekker bezig hè, op dit moment. 0-4. 0-4. Ze, ze gaan volgens mij voor de 0-10. Dat zou zo Denk kunnen. een getallen, hè? Ja, precies. Het <laughs> ja. tweede uur van dit programma, wat gaan we allemaal doen?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 Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven. Winnen jou vertrouwen en dan waanzinnig van je houden. Maar ik weet niet hoe, oh, oh, oh, oh ik weet niet hoe, oh.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 wordt op zondag. We volgen de Eredivisie. Nou ja, fijn Feyenoord, hè? Zijn lekker bezig, Hans. Ja, gaat goed, hè? Gaat goed, hè? Ja, 0-5 inmiddels. 0-5. In de eerste helft, dus op. inderdaad ook naar de 0-10. Dat, dat bedoel ik. Even een ander berichtje. Nou, een ander, ander berichtje. Ja. Ah, ja. Ah. <laughs> op maandag 2 november verandert de rijrichting van de Grote Krocht.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 Maar dat is dus niet correct. Oh, dat klopt niet. Nou, dat klopt bij een stukje niet. Alleen de grote. Dat is wel jammer. Alsjeblieft. Ja, en pas op dat je. Ja, we zouden zeggen. En ze moeten niet vergeten dat ze het omgedraaid is dat ze niet de andere kant op rijden. Ze rijden zich het verkeer in. Ja, precies. Nou, wil je het nieuws blijven volgen? Kan ook op internet. We leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Zullen we even lekker ruig gaan doen met deze van de Talking Heads... gewaarschuwd heb Een beetje herrie, zo op zondagmiddag. Ik kom er bijna niet overheen hoor. Zo, zo gaan ze te keren. Nou ja, nou, nou. Niet te geloven, de Psycho Killer. Ah, wel lekker hè. Wel lekker hè. Ja, lekker, hoor. Ja, ja, ja, ja. Van de Talking Heads hoor je bij CFM. Nou, ze dadelijk weer een berichtje. Je hebt nog even één plaatje pauze. Dan komen we weer bij je Toch. Toch. Goed. Ja, toch. Niet Jazeker. <lacht> Oké, okay, tot zo. En hier is uh, Listen B en Save Me.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 ZFM, al 25 jaar live in Zandvoort. 25 jaar CFM met zo dadelijk de evenementagenda. Muizika.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 Inschrijving is open tot 19 oktober, waarna het niet meer mogelijk is. Ook nu weer zal het een ludiek evenement worden, waaraan weer een groot aantal Zandvoorten uitganggelegenheden meedoen. Bij iedere deelnemend bedrijf worden de gasten gevraagd om deel te nemen aan een behendigheidspelletje. En dat kan heel divers zijn. Ook dit jaar worden de vaste gasten aan het deelnemen de deelnemende horeca gelegenheden uitgenodigd om mee te doen.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 I show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 De singer van Kate Perry nog een keer op de Salfordse Radio. En inderdaad, roar. Het is tijd voor de Ghost Town. Hier is Adam Lambert. Died last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean. But Hollywood soul.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 night Nou, inderdaad. Voordat je vet is dan weer vijf ja. uur. Nee, het is vier uur. <laughs> nee, we hebben nog een uurtje. We hebben ze eigenlijk uh, nog een uurtje. Het de derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. En dan Lambert en de Ghost Town. Ja, het mooie is, hè, want als je nou naar buiten kijkt... begint het een beetje schemerig te worden in Zandvoort. Al ja, dan merk je toch aan dat de donkere dagen eraan gaan komen. De donkere dagen van Kerst, hè? <laughs> ja, precies. We gaan ze meemaken. Zodra ik het laatste uur dus van dit programma is, zo vlak voor vier uur nog een classic. Hier is S.W.T. Simpson en solids. Not away. It was no time to play. We built it up